Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Joke. Mix Marathon. Joke Boersma. De weekend countdown doen we dansend onderweg naar je welverdiende weekend met de Slam Mix Marathon. En dit is FUNKERMAN. What's up Je zou toch bijna zin krijgen om het dak van je auto af te zagen. En lekker in de zon rondjes te rijden met deze zonnige set van Funkerman... zojuist begonnen hier in de Slam X marathon En over die cabrio's gesproken, daar gaan we steeds minder aan in Nederland. De verkoop van cabrio's keldert de afgelopen jaren. Er zijn zo'n 40% minder cabrio's verkocht de afgelopen vier jaar... Komt misschien toch een beetje door het Nederlandse weer. We staan vaak in de files. Ja, dan is uh, het inademen van de uitlastgassen uh, van de auto's voor je ook niet zo lekker natuurlijk. Het vaststaan in tunnels ook niet zo lekker in een cabrio. Maar met die lente en die zomer die eraan komt, toch wel uh, het gevoel van de ultieme vrijheid toch? Dit geeft je in ieder geval het gevoel van een cabrio. De set van Funkerman. Je hoort hem tot 12 uur in de mix. In de het marathon. Het is echt een uh, ongelooflijkse staart aan het roeren. dit jaar. Afgelopen week nog zat ik uh, in mijn t-shirt op de fiets. Toen was het uh, opeens weer kouder de dag daarna. Ik zie uh, volgende week opeens weer 8 graden overdag uh, staan. Ik dacht dat de lente begonnen was. Het uh, lekker is dan wel weer uh, grotendeels droog dit weekend. Dus mocht je nog een leuk festival uh, in de planning uh, hebben staan... dan moet het helemaal goed uh, komen... Onder andere dit weekend op het programma Goldfish in Tivoli, Utrecht. Dat is lekker binnen, dat scheelt weer. Hitjesgolf in Chicago Social Club in Amsterdam. En hier nog een berichtje van Iris. Hé hey wij gaan naar Ramkoers in Alkmaar. Hey, hoe lijper de naam, hoe lijper het feestje, toch? Veel plezier daar bij Ramkoers. Dit is sowieso een festival, elke vrijdag... Tussen 6 en 6 op je radio. We zijn 24 uur lang in de mix tot 6 uur morgenochtend. Met de heerlijke housebeats van Funkerman. Je hoort hem tot 12 uur. Januari. En dan uh, lopen de sportscholen weer vol met de nieuwjaarsporters. De goede voornemen sporters. Dan laten we eerlijk zijn, het duurt dat een maandje of twee, drie. En dan druipen toch een hoop mensen helaas weer af. En dit is dan weer zo'n golfmoment. Weet je wel, dat mensen doorhebben van oh, de zon gaat er schijnen. Ik heb misschien al een uh, zomervakantie uh, geboekt. Dan kijk je nog een keer in de spiegel. en denk je, nou, misschien toch weer een paar keer een workout gaan doen, wordt het weer wat drukker in uh, de sportscholen. Maar je kan ook gewoon op vrijdag in beweging komen met de Slamix-marathon. De beat stopt geen moment hier met Funkerman. En de x marathon hoor je 24 uur lang in de mix. 23 uur van die 24 uur is al helemaal geregeld. We hebben de grootste namen weer voor je klaarstaan. En het uurtje zometeen tussen 12 en 1 is voor jou... Wat wil je dan horen in Slam X Marathon Request? Mijn USB-stick is nog helemaal leeg. Dus uh, wat wil je horen zo meteen tussen 12 en 1? Je kan het nu alvast even doorsturen via een berichtje in de Slam App. Dus welke track, welke artiest? Open even de Slam App, klik op het berichtjes-icoon en stuur dan gewoon even via een berichtje. Wat je wil horen in Slam X Marathon Request Zometeen vanaf 12 uur. En dit zijn de heerlijke beats van Punkerman in de Slam X Marathon. Er toe. En je hebt het verdiend. Het weekend. En terwijl er op andere radiozenders langzaam wordt afgeteld naar het weekend... is hier het weekend gevoelsmatig al lang begonnen. Dit is de Slammix Marathon. De snelste route naar je weekend. Later nog onder andere. Rehab, Medusa en Jengi. Zo meteen Slammix Marathon Request. Alles wat jij behoort, gaan we door via de Slam App. En dit is Funkerman Tot 12 uur de Slammix Marathon. Slammix Maritory Request al begonnen is. Robin vroeg deze net aan in de Slam App. En Funkerman, die draait hem al. Dat is lekker. Je um, Frankie Rosario en Mortal Life. Betekent dat we meer ruimte hebben voor jouw verzoekje. Want deze hebben we al afgevinkt. Ik zie onder andere binnenkomen. Leuk, nieuwe track van Hugel. Jamaican, bam bam. Gaan we zeker draaien met het zonnetje buiten. Fisher met Rain wordt aangevraagd. Marlon Hofstad en Fischer nog een keer. It's that time door Bob. Dan gaan we ook zeker ertussen fietsen. Wat wil jij horen? we door via de Slam app. Dit zijn de laatste paar minuten van Funkerman bij Slam. Tijd en tijd voor Slammix Marathon Request. Dus uh, wat wil je horen? Geef het door via een berichtje in de Slam App. Onder andere al Pauza. Magnetic. Lekker met het zonnetje. Ballon Hofstad komt eraan. En alles wat jij wil horen, geef het door via de Slam App. De Slammix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in...